8 uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. Op YouTube is een video opgedoken waarop de zeven Franse toeristen te zien zijn... die vorige week in Cameroen werden ontvoerd. Het zijn twee mannen, een vrouw en vier kinderen. Op de video worden ze omringd door gemaskerde en gewapende mannen. Een van de gijzelaars zegt dat hij is ontvoerd... door de Nigeriaanse islamitische terreurbeweging Boko Haram. De beweging eist de vrijlating van aanhangers in Cameroen en Nigeria. Een van de ontvoerders zou op de video waarschuwen... dat ze de Fransen zullen doden als niet aan hun eisen wordt voldaan. Bijna 13.000 veroordeelden lopen vrij rond... terwijl ze eigenlijk in de cel zouden moeten zitten. Minister Opstelten en staatssecretaris Teven nemen extra maatregelen... om die mensen toch hun straf te laten uitzitten. De meeste voortvluchtigen konden hun proces in vrijheid afwachten... en waren onvindbaar na hun veroordeling. Ook zijn het gevangenen die niet zijn teruggekeerd van verlof. Het OM heeft gevangenisstraffen van 12 en 8 maanden geëist... tegen twee verdachten die tijdens de rellen in Haren in september vorig jaar... een auto in brand zouden hebben gestoken. Het zijn de hoogste straffeisen in de zaak tot nu toe. Eerder werden alleen werkstraffen geëist. De twee verdachten, van wie er één voortvluchtig is... worden gezien als de aanstichters van de rellen. Het OM vindt dat ze er niet met een werkstraf vanaf mogen komen. De PvdA wil dat de kleine basisscholen blijven bestaan. Dat schrijft PvdA-voorzitter Spekman op de website van zijn partij... Aanleiding is een advies van de Onderwijsraad. Die vindt dat basisscholen met minder dan 100 leerlingen geen bestaansrecht hebben. Omdat ze relatief duur zijn en onder de maat presteren. De PvdA vindt dat een kleine school in een kleine gemeenschap van onschatbare waarde is. Bovendien geven de getallen van de Onderwijsraad volgens de partij een gemanipuleerd beeld van de werkelijkheid.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 Twee dingen praat met twee generaties in hetzelfde vak. Ik heb een uh, gemarineerde zeebaars met olijfolie, citroensap, rasp. Vandaag de Vagels, de bekendste koksfamilie van Nederland. En ik heb als hoofdgerecht een Margret de Marguerite Canaar. En die gaan met een jus van uh, bospallenstoelen, anijschampions, gestoofd witlof en een van moestdien. Margreet Rijntjes in gesprek met oom Paul en nicht Pascal Vagel. Ja, Paul Vagel, eigenaar en kok van uh, toprestaurant Arsenaal in Naarden. En Pascal, uh, zij runt in Den Bosch de mondiale hapjesbar, zoals het heet. Le Couple. Welkom Paul en Pascal. Hallo. Vagel. Ja. Hallo. Um, jullie hebben hele mooie familieboeken meegenomen met hele mooie foto's. Ja. Want jullie zijn niet zomaar een familie. De familie Vagel, daar was dus een familie met een vader en een moeder. En die kregen tien ja. kinderen. Ja, ja. Negen ja. jongens en één dochter. Ja, de laatste. En uh, het idee was dat ze allemaal kok zouden worden. En negen daarvan werden er ook kok. Nou, mijn vader was een soort Harry Ford. We mochten alles worden als het een horeca was. Ja. Maar, uh, <laughs> ja. Het, het, lag, het was heel logisch dat we het vak in zouden gaan. Wilde u het ook? Uh, nee. Omdat het uh, toen al synoniem was met uh, altijd s'avonds werken, weekend werken. Ja, dat wist u natuurlijk. Want en als je u jong bent, dan is het niet echt heel erg aantrekkelijk. Nee, want was uw vader veel weg? Mijn vader was nooit thuis. Die, atelene, die was echt een man die het uh, zondag vlees sneed. Hij Had alleen zondagmiddag thuis. Vervelend. Ja, maar aan de andere kant. Uh, wij vonden natuurlijk het, uh, het werk van mijn vader vonden ook allemaal spannend. En als men wilde zien of iets wilde vragen, gingen we gewoon naar het restaurant. En dat was natuurlijk altijd. Uh, in goed humeur. Hij kon ze niet permitteren om alleen te doen met al die mensen om hem heen. Wat wilde, dus was u, worden? Veilig. Wat wilde u worden? Ik wilde graag muzikus worden. Muzikus? Ja. Maar het was nadan. Nou, dat was zo. Ik speelde piano en ik had saxofoonles. Dus. En die saxofoon hier, die speelde ook clarinet. En die speelde wel een stuk de piano met hem. En die zei toen van, uh, goh, waarom ga je naar het conservatorium? Nou, dat hoefde hij me één keer te zeggen. Dus ik naar huis. En ik tegen mijn vader, ik wil naar het conservatorium. <lacht> maar toen sprak hij de woorden van, nou, dan zou ik maar eens wat meer gaan studeren. Maar goed, hij wilde het ook helemaal niet, toch? Hij dus kwam niet. later bij me, hij zei, het oh, is toch helemaal niet leuk. Dan eindig in hem op met kinderen. En die moet je dan moederlicht een kip in het water leren. Dat is dan niks van jou. <lacht> maar is het, was het lichte druk? Stevig druk? Of het, was was gewoon het... Helemaal niet, het kwam helemaal niet te sprake. Nee, het, het was, het was gewoon, het, gewoon restaurantvak niet moeilijk doen. Nee, maar uh, ja, het restaurantvak. Niet vergeten dat we daar dag en nacht rondhingen. Mm -hmm. En we vonden het allemaal heel erg spannend. Kijk, we hebben wel wat zielige verhalen verteld over uh, dat we altijd moesten helpen, altijd werken. Maar we vonden het natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja. Want je was als kind, uh, liep je in een wereld van volwassenen. En uh, ja en midden in de stad, je kon ook allemaal stoute dingen doen zonder ja, een kant aan. Tuurlijk. En u, Pascal, want ja. uh, uw vader wilde die het? Uh, worden. Mijn vader, ja. ja, hij wilde wel eens circusartiest worden. <lacht> ja. Dat is hij ook geweest. Oh ja, dat mocht wel. <lacht> nou ja, stiekem. <lacht> maar uh, ja, hij is er ook gewoon in gegaan. Ja, het moest. Moes, van opa nou, Anton. Ja. Dat was wel een leuke leuk anekdote. Ja, ja. Mijn vader, twee restaurants ja. op het Vreeburg in Utrecht. En voordat het muziekcentrum er was, had je altijd circus. Dus op een gegeven moment was Circus Strasburger. Op het Vreeburg was mijn vader naar de directeur gegaan. En die had gezegd: mijn zoon wil graag in circus. En dan zei die man, dat is goed, laat hem maar komen. Dus Frans... Pascal's vader naar het circus. Maar die dacht dat hij al na twee weken de leeuwenkooien mocht, natuurlijk. Nee, maar hij kreeg zo'n bruin pak aan. En dan moest hij die drog ruimen. En dat, dat kleedde in de pis licht oprollen. Dus hij was binnen drie dagen weer terug. Is We hij helemaal klaar mee? Nou, ja. <laughs> ja, dat denk ik wel. En u, want u bent ook het fucking gegaan. Ja. Was dat wel een roeping? Ja. Ja? Ja. Oprecht? Ja. ja. En, en kan wat... het niet anders, zeg ik altijd. Nee, ja, het is. Uh, ja, ook met mijn dertiende achter de bar. En met je schoolboeken mee. Want uh, ja, de, de, de barjongen was ziek. Ik kwam pas naar de zaak toe om uh, even achter de bar te werken. En, en kunt u daar woorden voor geven? Wat daar dan zo leuk aan is? Want hoor ik vak. Uh, ja, het geven van, uh, van liefde naar mensen toe. Het ontvangen van liefde van mensen. Uh, het, het geven van. Ja. Gasvrijheid, mensen blij maken. Dat is gewoon heel leuk. En het is altijd gezellig. En was het vooral dat, of was het ook het koken? De lekkere dingen maken. Ook het koken, lekkere dingen maken, lekker mensen verwennen. Dat is het leuke wat er is natuurlijk. En je wordt er nog voor betaald ook. Ja. ja. En, en u heeft ook kinderen gekregen. Ja. Is het zo dat de generatie die nu gekomen is, uw kinderen van u ook het vak in moesten? Nee, nee, mijn kinderen hebben absoluut, eh, hadden absoluut geen interesse in hoor. Ik heb een oudste dochter die zegt nu. Dat is eigenlijk ook wel het uh, horeca vak in dat gewild. Ze ja, is inmiddels 43, twee kinderen. En die is maatschappelijk werk. Dus, uh, ik zei: Nou, je bent nu gewoon te laat. Dat kan je niet, meer. Nee, niet meer doen? Nee, niet meer doen. Nee? Nee, maar ik vind ook wel. Uh, het is ook een uh, hard vak. En dat wil zeggen: je krijgt wel heel veel terug van, uh, van de gasten. Mm -hmm. Maar het is toch. Uh, kijk, 70 uur in de week is niks. En uh, dat moet je natuurlijk... In deze tijd is dat toch wel moeilijk, zoals Pascal werkt. Gewoon, heb net uit te rekenen. Gemiddeld zo'n 65 uur in de week. En ja, daar uh, moet je er wel echt van houden, hè? Ja. ja. ja moet je het wel echt leuk vinden. Ja. ja. En uw jongste kind? Mijn jongste kind? Waarom, waarom is die het vak niet in? Uh, die is... Uh, ja, dat is een beetje een moeilijk verhaal, maar die heeft een... Uh, die is autistisch. Oké, okay, dus die was daar niet... Die kon het niet eigenlijk? Nee, die kon het niet. Nee. Maar het gaat wel heel goed met haar. Gelukkig. Ja. <laughs> maar goed, van u mocht in elk geval uw oudste kind ook iets anders gaan doen. Het is niet zo dat u, zoals uw vader, erachteraan zat, je moet. Nee, maar ze was het ook niet. Het was iets vanzelfsprekends. Ja. Je ging gewoon. Het was, ja. Ja, tijden maar, zijn veranderd. Ja, natuurlijk. Kijk, ja. als mijn vader op zaterdagmiddag zei van... wie staat er vanavond in het buffet? En dan kon je allemaal afspraken hebben en iedereen had afspraken... En dan keken we elkaar aan en dan gingen we een beetje conclaaf... maar één van ons stond er. Je had niet je hoofd om te zeggen van ik kan niet, want ik heb een afspraak. Ja. De, de familie, de familie Vagel. Um, u heeft een broer, ja, Marcel Vagel. Ik, ik heb nog een broer uh, en een zus. En u heeft ook een zus. Jacqueline. Zitten ook gewoon allemaal in het uh, vak. Wij zitten alle, uh, allemaal ja. in het vak. Ja, nou wij zijn wel de laatste uh, van de horeca, van de familie eigenlijk. Mijn broer heeft uh, tegenover ons een trauteurzaak... Mm -hmm. En uh, mijn zus heeft in Zeist een, een wijnbar. En eigenlijk, ja, mijn zus is eerst ook helemaal niet erin. Maar ja, dan toch maar. In, en Marcel en ik, vanaf kind af aan. We hebben samen ook in de moesters in de keuken gestaan. En ja. oh, oh, met mijn dertiende stond ik al achter de bar. En, we hebben hem gebeld. Ah. En we hebben, we hebben gevraagd aan hem wat hij nou het grootste verschil... tussen oom en, uh, en nicht vindt. Oh. Dit zegt hij erover. Hij is mijn leermeester geweest. Hij is echt de absolute kok van de vagels. Uh, Pascal daarentegen heeft het vak gewoon in het doen geleerd. Uh, ze heeft er niet voor gestudeerd. Ze is daar niet voor naar een hotelschool gegaan. En Paul daarentegen is gewoon de man die zoveel gestudeerd heeft. En, en zoveel in het buitenland gewerkt heeft. En ja, die heeft een rugzak met een... Ongelooflijk goede bagage, eh, wat hij allemaal geleerd heeft. Ja, dat is gewoon het verschil. Maar Pascal is, wat dat betreft, een, een op- en top-gastvrouw. En Paul is meer de man voor achter het fornuis. Wat minder enthousiast in zijn doen en laten qua gastheerschap. Dus dat ligt wel in, goed in evenwicht, wat dat betreft. Man achter het fornuis, klinkt goed trouwens. Hè? We kunnen samen, samen ja. nog een zaak beginnen, Paul, zo te horen. Ja, ik voel jij achter. Wel, ja. <laughs> maar is het zo dat u in dat gastheerschap iets minder enthousiast bent, zoals hij zegt? Nou, dat is ten dele waar. Ik ben niet, ik ben niet zo extravert, nee, dat, is, dat klopt. En het is ook dat als je kok bent, dan heb je altijd een toch een bepaalde onzekerheid. Wat en, voor onzekerheid? Uh, nou, of het allemaal wel goed doorkomt, of het allemaal wel... Je bent altijd onzeker hoe iemand het ervaart wat je, wat je kookt. Nou zien wij dagelijks uh, allerlei programma's... waarin je dan kok ziet die in ja. volledige stress... iedereen uh, aansporen om op tijd te komen... en te zorgen dat het allemaal warm hè, bij onze uh, terecht ja. terechtkomt. U lijkt me dat type niet eigenlijk. Nou, kijk, ik stress daar niet over. Maar het is natuurlijk wel belangrijk. Hè. Ik vind die kookprogramma's waar, waar, allemaal, waar, waar het lijkt... alsof je een soort strafkamp zit als je kok wordt... Dat uh, vind ik verschrikkelijk. Want koken is ook leuk. Mm -hmm. Maar het is wel zo... dat uh, in de keuken moet discipline zijn. Want anders wordt het een zootje. Mm -hmm. Kijk, het is toch een uh, heel ingewikkeld... Uh, ja? ding. Ja, natuurlijk. Je zit zo'n veertig gerechten op de kaart. Het moet allemaal als mensen, als gasten... alles verschillend bestellen. Het moet toch allemaal op tijd klaar. Het moet gelijk door. Het mag niet lang duren. Het moet warm. Het moet... Ieder hoofd heeft even een apart garnituur. En... Het is toch een heel, het is een heel circus. En uh, ja, het is ja. gewoon zo. En, ja. uh, en is het zo dat als jullie uh, een gerecht verzinnen, bijvoorbeeld, hè, Pascal, want jij kookt ook, toch? Ja. ja. Uh, is het zo dat, uh, dat u dat proeft in uw hoofd, als het ware, dat je het verzint in uw ja. hoofd? Nou moet Marcel lachen, dat weet ik. Broer oh, Marcel oh, mijn zit, broer zit nu te lachen, want ik maak de meest gekke dingen. Noem eens iets. Uh, daar ben ik iets aan het maken. Ik was laatst. Uh, ik heb dus een, een cake gemaakt. Ik moest vegetaars gerecht hebben, gerecht hebben. Ik, moest, ik had cakemeel. Ik dacht, nou, maak ik een plaatcake. Met, ik had nog masarellen over. Ik had nog sommige tomaten. Nou, dan maak ik een plaatcake. Klinkt nou, ja. goed, hoor. Ja, nou, <lacht> en uh, dan ga ik wel namelijk nou, de overkant even vragen of het goed is. Oh ja? Ja, ik moet toch wel even toestemming hebben. Oh ja, en dan zegt hij. Marcel. <lacht> Kom en dan, even proeven. Ja, en dan vind je het goed. Maar af en toe dan zegt hij van, hoe jij weer iets dingen in elkaar flanst. Hij zegt ongelooflijk. Want dit was een hartige cake, neem ik aan, toch? Dit was een hartige cake? Ja. ja. En die was lekker uit. Eigenlijk. En hij was door lekker. De ja, hij had geen suiker in de cakemeel. In nee. nee. nee. Oké. Okay. En hoe ja. zit dat bij u? Want u, u, u, Marcel die zegt hij heeft ontzettend veel geleerd. Noem eens iets wat je kan leren dan. Nou, je kunt alle garnituren leren. Je kunt leren... Welke combinaties... Uh, ja, dat zijn klassieke combinaties. En die weet je gewoon als je kok wordt. Mm -hmm. En uh, daar ga je op verder. Maar verder is het zo dat je... Ja, koken is teamwork. Uh, alleen kun je niks. Nou, altijd alleen kun je, kun je betrekkelijk weinig. Ja. En uh, al, het gaat eigenlijk altijd in overleg met elkaar. Wat zullen we hiermee doen? Wat zullen we daarmee doen? Komt een leverancier met een nieuw product en ja. dan kijken, wat zullen we daar nu gaan eens proberen? En zo kom je tot een nieuw gerecht. Maar is dat leren? Oh. Ja, je, moet, je moet de basis kennen. Ja. Je moet uh, Dingen je weet die bij elkaar je... kunnen. Ja. En niet en bang het, zijn. En niet bang zijn om, ja. om, om te om, vernieuwen. Nee, natuurlijk niet. Een soort componeren eigenlijk. Ja, ja je moet nou, niet Een bang soort zijn. componeren, ja. Ja. ja. Eigenlijk een soort kunstwerk maken in je hoofd qua, qua smaken. Ja, je moet. En ja. ja, maar het is ook. Als, je veel als ik een recept lees, dan proef ik het. Ja? Ja, en dat, dat is gewoon. Ja, je hebt zoveel recepten gelezen. Want ik uh, kocht vroeger ieder koopboek op de markt. Kocht ik en, Want dan las ik dat ik, als ik nou twee gerechten uithaal. die ik kan gebruiken in de zaak. heb ik het weer verdiend. Zo eenvoudig is het. Ja, zo, het kwam ook wel eens gewoon uit een koopboek. Natuurlijk, ja? Tuurlijk. Ja, Maar een koopboek, een recept is ook als een partituur. Ja. Kijk, als je speelt wat er staat, is het ook niks. En. Je leest een recept en ja, je kunt al vrij snel uh, analyseren wat de hoofdzaken, wat de bijzaken zijn. Ja, je maakte je eigen touch aan. Nu nou, had u een Michelinster ooit ja, he, met uw ja. restaurant? 17,5 u... jaar. 17? 17,5 jaar gehad, ja. ja. Nu niet meer? Nee, toen ik, uh, dat was in mijn vorige restaurant, die werd weer Ja. En hoe is dat om het niet meer te hebben? Uh, jammer, maar je moet ook reëel zijn. Toen ik het arsenaal begon. Toen ben ik in bij Michelin geweest in Brussel. Toen heb ik verteld dat ik een heel ander type bedrijf ging doen. En uh, toen had ik nog wel de hoop dat ik hem terug zou kunnen krijgen. Maar ja, het was zo ontzettend druk. En ook een ster krijgen doe je met z'n allen. Je kunt niet zeggen, ik ben zo goed, ik krijg een ster. Want uh, iedereen die bij je werkt moet het ook graag willen. Alle neus moeten één kant op staan. Maar u zou gelukkig zijn als u dit jaar weer een ster zou krijgen? Ah, natuurlijk. Kijk, ja. iedere kok die zegt dat hij geen ster hoeft te licht. Of hij weet dat het niet kan. De Michelinster is de enige echte internationale erkenning voor je vakmanschap. En, en u? Zou u dat willen? Is het belangrijk voor u? Nee, dat is onze zaak ook niet voor. Nee, nee. dat ambiëert ah. u ook helemaal niet? Nee, nee dat, nee, dat ambiëren wij niet, uh, mijn man en ik. Wij hebben gewoon een lekker klein, gezellig uh, ja, huiskamer, restaurantje... En, uh, met hele leuke gasten en uh, ja... Het, het, nee, wij het is prima niet, zo. Het is prima zo. We zijn ook een leeftijd dat we het ook niet meer op een top werken. Of tenminste kunnen werken. We werken wel uh, van 9 tot 12. Mm -hmm. maar, uh, van 9 tot 12? Nee, ah, morgens. Ja. S morgens 9 tot 12 is nachts. Ja, precies. En, dat bedoel ja. ik. Bah. Maar ja, nee, nee het, het hele precieze werk, wij zijn zo niet. Mijn man kookt ook gewoon qua gevoel, ja. qua smaak. Uh, nee. En is er nog zoiets? Want ik zit hier natuurlijk met twee generaties, Vagel. Weliswaar niet dochter eh, en, en vader, maar uh, Hij is wel ooit mijn voogd geweest. Ja? Ja. Is dat belangrijk? Ja. Op welke moment? Als mijn ouders waren dood gegaan, had hij mij helpen moeten voeden. Ja, is dat, maakt dat een ja. band speciaal? Nou, kijk, ik ben altijd heel erg geweest op de kinderen van Frans. Want Frans ja, was toch wel een hele lieve broer waar ik echt ja, gek op was. is ook gestoord, en, hè? <tus> ja. En uh, ja, hij had... Uh, het was toch altijd een heel hecht gezin voor jullie. We waren toch altijd stiekem wel een beetje jaloers op het gezin van Frans en Jannie. Want die waren altijd samen deden alles samen. En uh, ja, dus ja, het lag voor de hand ook. Ja, en Pascal, uh, ja, daar heb ik zo'n zwak voor. Dat vind ik gewoon schat. Maar is het zo dat, ja. dat, dat u <laughs> iets vindt bij, bij om Frans, wat, wat u vroeger bij uw vader vond? Bij oom Paul. Bij oom sorry. Nee, om Frans. Ja. Uh, ja, die zijn ook een beetje ja, hetzelfde. Gewoon. Ja, je had streven, Paul is ook een streven... maar Martin en Gerard waren totaal andere types. En uh, als die binnenkwamen was ik af en toe wel een beetje bang. En met oom Paul kan je knuffelen. En dat kon je niet met uh, Martin en Gerard. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Ja? Met Margreet Rijntjes. Ja, deze maandag de, de laatste in onze serie alweer van twee generaties in hetzelfde vak. En vandaag uh, zijn dat uh, de bekende culinaire familie Telgen van Nederland. De familie Vagel, oom Paul uh, van Restaurant Het Arsenaal in Naarden. Uh, en nicht Pascal van Le Couple in uh, Den Bosch. Um, ja, bij de naam Vagel moeten we ook onwillekeurig toch ook denken aan die roofmoord in 89, ook alweer weer heel erg lang ja, geleden. Ja, heel lang geleden. Van, ja. van uw broer, ja, Gerard. Gerard ja. Is dat nog iets waar over gesproken wordt in de familie? Nou, iedere dag. Iedere dag. Ja, als je al in de krant kijkt, dan denk je er weer aan, Want, want het gebeurde natuurlijk zo ontzettend veel. En uh, ja, ik denk dan altijd aan die uh, aan de, de nabestaanden zeg maar. En uh, ja. Het is iets wat je nooit vergeet. En het is niet alleen mijn broer die vermoord is, maar eigenlijk de hele familie. Want Geert was ook een soort katalysator van het was de best opgeleide van het gezin. En hij had natuurlijk het, het podium van de familie, de hoefslag in Bos en Duin. Hij organiseerde veel voor de familie. En uh, ja, toen het dus gebeurde, ja toen... Uh, er, ja, ik zeg wel, eigenlijk is de hele familie in vlaar geschoten. Ja, zo voelt het. Ja, ja dan lees je ja. in de krant weer dat iemand. Ja, zoals die jongens die het gedaan hebben ook. Die krijgen dan negen jaar. Die gaan een hoger beroep, wordt het zes jaar. Nou, een beetje goed gaan, wordt het drie jaar. Dus ja, die, die, die Ik heb wel eens nachtmerries gehad dat ze bij me in de zaak zouden zitten. van ik zou je Ik ben natuurlijk wel bij de rechtszaak geweest, maar ik zou ze nu niet meer herkennen. En uh, nou, ik vind het gewoon nog steeds heel erg moeilijk. Ja, daar word ik stil van, van dat beeld inderdaad. Dat, er, dat die mensen dan bij, bij je in, in de zou zaak. Dat zou zomaar kunnen. Ja. ja. Ja, dat is heel raar. Dat is... Af en toe zie je dan ook wel mensen en denk ik, oh, zou dat hem zijn? Of... Ja? Ja, dat is toch wel... Het heeft een hele impact in de familie uh, geweest. En nog steeds is het zo. Het is ja, ook want... op de, de sterfdag. Ik heb met zijn zoon Antonio nog heel goed contact. Op die 9 juni is onze dag. Dan gelijk sms'en met elkaar. En ja, je, gaat er, je denkt er even aan. en het is, Die 9 juni is gewoon heel... Ja heel raar. En het was allemaal zo zin. of het een uit de hand gelopen inbraak. Het ging helemaal nergens over. Nee, maar u zei, hè, ons hele, onze hele familie is aan flarden geschoten. Ja, bewijs van spreken. Nee, natuurlijk, natuurlijk. dat begrijp ik. Maar um, is dat het gevoel dat het, dat het uh, alleen maar narigheid heeft gebracht, of heeft het de familie ook dichter bij elkaar gebracht? Ja, het heeft de familie wat dichter bij elkaar gebracht. Maar uh, wat u liever dat hij er nog bij was geweest? En als je nu de krant leest, iedere dag gebeurt het. En het is allemaal weer dezelfde afloop. Er is gewoon niks veranderd. Nee. Het gebeurt nog dagelijks Het nee, nee, is nog steeds doen. dat iemand vermoord ja. wordt en dat dan de dader uh, na een paar uh, maanden weer op straat staat. Ja. Ja, ik bedoel, ik begrijp het ook allemaal wel. Want het was een jochie van 17 die het gedaan heeft. Ja, dan zit je niet die en dan zie je zo'n jochie... en denk ja, wat moet je daar nou mee? Ja. En ze kwamen nog lachend binnen ook nog. Ja. Heeft u iets tegen ze gezegd? Nee. Dat mocht u nog niet. Dat Had u dat niet. gewild? Nee. Ik was, ik, ja, het was allemaal zo vers. Het, nou, dat ja, was wel twee jaar geleden, twee jaar daarvoor gebeurd. Mm -hmm. Maar ja. En verandert zoiets? Je, ik bedoel, je als persoon, ik bedoel dat je zoiets meemaakt? Nou ja, in het begin wel, maar ja. Nu? Je, nee. nee, je leven gaat gewoon door. Dat, nee. dat is gewoon zo. Je moet ook gewoon verder. Mm -hmm. en, en, maar, maar je denkt er wel altijd nog aan. Kijk, zoals ik heb nu met met Alwin de zaak. En het is ook wel eens dat ik daar denk van... God, was hij er maar. er hangt ook een mooie foto van hem in de zaak. Maar ook van mijn vader. En dan af en toe dan is het druk. En dan kijk ik ze aan. En dan denk ik, zie jongens, het gaat goed. Hè? De, ja, ja, dan denk je wel, ze zijn er toch op een gegeven moment. Ze zijn er wel, maar je mist ze wel. Ja, dan, ja. Dan, dan hoort u ze zeggen... Je doet het goed, meid. Ja. ja. Oh, god, ik doe het beter je best. <lacht> ja, ook? <lacht> nou, nou ja, dat zou ik best kunnen zeggen, ja. <lacht> ja. Maar het is wel leuk om, ja, je, het is een impact geweest van Gerhard. Het is gewoon zo. Ja, ja. en, en uh, uw eigen vader is dus ook, uh, nou, acht jaar geleden? Acht jaar geleden overleden. En ja. nog een andere broer? Ik bedoel, jullie krijgen ja, nog, het al voor je kiezen, hè? Nou ja, we zijn natuurlijk met z'n tienen en we zijn nog met z'n zessen over. Dus we zijn nog niet eenzaam, hè? Mm -hmm. Gelukkig. En, uh, <laughs> Negen daarvan zijn dus, hè, daar begonnen we mee het vak ingegaan. Acht. acht? Ja, en ik heb één broer, die is monnik. Mijn monnik? Ja. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Nou, vechten, vechten, vechten. Want mijn ouders waren niet blij. Nee, want Anton zag dat niet zitten, opa oh, Anton. Nee, die heeft, hem, die heeft geprobeerd, iedere zonde probeerde hij om weg te krijgen. Oh ja, echt waar? En die vond het verschrikkelijk. En toen hij trapeze werd, was helemaal het huis te klein. Dat ging me nog heel goed. <laughs> maar hij heeft doorgezet. Hij heeft doorgezet, ja. En hij zit nu nog in het klooster. Ja, hij is trapeist, En hoe gaat het dan met hem daar? Heel goed. Ja? ja? Ja, we hebben twee jaar geleden zijn 50 jaar jubileum gevierd. Daar. Ja, nee, dat is, hij is er gewoon op zijn plek en hij is er gelukkig en het is zijn huis. Het is zijn ja. ja. Nee, dat is gewoon goed. Ja. Wat heeft u daar gevierd? Het is zijn 50 jaar jubileum. Hebben we gevierd met alle trappisten en alles. Met de familie erbij. En, en hebben jullie hem dat op een bepaalde manier kwalijk genomen? Dat, nee. dat hij zijn eigen weg ging? Nee. Nee. Want nee, hij was wel degene die dat dus aandurfde, hè? De, de, de strijd ja. tegen vaders aan te gaan. Ja, maar ja, dat is toch een. Hij voert het toch als een roeping. Ja. Nee, maar het is een fantastische jongen en. Uh, we zijn allemaal heel blij met hem en hij is gelukkig, daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Jullie uh, kiezen voor dit vak met van 9 tot 12 werktijden? Ja. Um, ik hoorde net van, uh, van je oom dat, uh, dat vaders er nooit was. Ja. Nee. Um, dat betekent dat jullie er ook nooit zijn. En wij hebben geen kinderen. Maar, jo. Ja. Nou, is, ik zal u, dat is heel tragisch. Ik zal u vertellen van, uh, ik zit nou, ben nu 52 jaar kok. Mm -hmm. heb 40 jaar een eigen restaurant. En uh, van die 40 jaar, of er zijn zeker 35 jaar dat je smorgens om half tien de deur uitgaat... en s'nachts om half een thuis thuiskomt en dat zes dagen in de week. En ja, dat doe je omdat je niet beter weet en je zit in de flow. En nou, eigenlijk vind je het ook wel weer leuk. En je, verstaat, je moet natuurlijk de kunst verstaan om niet alles als werk te ervaren. Kijk, als je de hele dag in de zaak bent... en ik zit s'avonds even bij een gast aan tafel... of er komt iemand op bezoek en je drinkt een glaasje wijn... Dan, dan schakel ik onmiddellijk het gevoel uit van... och, wat ben ik weer aan het werk... Dan is het gewoon gezellig. Ja, maar je hebt natuurlijk wel een thuisfront wat er niet bij is. Nee. En dat is, ja, dat is gewoon ja. toch heel erg jammer. Daarom uh, ja, ben ik wel blij dat tijden veranderd zijn. Maar het is natuurlijk niet meer zoals vroeger. Minder hard en lang werken bedoelt u? Ja, het was natuurlijk allemaal toch wel veel beter geregeld... En degenen die nog wel zo lang werken, dat zijn de gedrevenen, de gepassioneerden. En er zijn er gelukkig nog heel veel van in ons vak. Mm -hmm. En die doen dat gewoon voor hun toekomst. Ja. Kijk, ik heb in Frankrijk gewerkt, werkte zes dagen in de week van... acht uur s morgens tot elf uur s'avonds met anderhalf uur pauze. Ja, dat deed je gewoon. Nou, maar je had geen de... telefoon, je had geen radio of geen, uh, geen televisie. Je had geen auto, je had geen vriendin... Je was gewoon... Uh... Dat was het gewoon, way of life. Ja, way of life, ja. ja. En hoe is dat, uh, want he, u, u hoort natuurlijk tot de grote familie Vagel... met al die ooms en, en die aangehouden ja. et cetera, voor uw man. Want die haakt opeens aan bij zo'n familie. Ja. Wie nou, in het begin uh, zeiden je, vooral wij als ons gezin... Uh, zitten dan om de tafel heen met leuk fles wijn op tafel en kaas... en en het gaat alleen maar over de zaak. En het gaat alleen maar over eten en drinken. En dan, zegt hij, en dan reden we naar huis toe, naar, van Utrecht naar Den Bosch toe. Hij zei, jullie kunnen alleen maar over eten en drinken praten. Ik zei, ja, dat is alleen maar zo. Dat zijn de vagels? Ja, dat het zijn de vagels. Ja. Dat, dat, dat is zo. En ja, en vooral wij hadden natuurlijk het gezin... dat uh, wij werkten ook met elkaar. Mijn zus kwam ook opeens bij ons in de moestas werken. Mijn broer en ik stonden in de keuken of in de bediening, wat dan ook. Ja. Dus ja... Als wij s'avonds met Frans en Jannie om de tafel heen zaten, ja. Daar dan was het over. over de zaak. Want wat deed hij dan, voordat hij met u samen ging werken? Had een, uh, hij is kundig ingenieur. Ah. En hij had een groothandel- en adviesbureau in verwarming. Ja, dus dat was en ook een totaal andere de wereld. kachel. Ja. Dus blijf warm. Ja. <laughs> maar, maar goed, uiteindelijk ja. heeft u hem zover gekregen... dat u nu samen wel degelijk ja, de Ja, maar hij, heeft... hij kookte al vanaf zijn zevende, een hobby. En, uh, en, en thuis. En, uh, maar uh, ja, hij is erin gegroeid. Ja, en en gaat... hij doet nu gezellig mee bij al die uitjes met de familie. Ja, hij doet wel uh, mee. Hij heeft wel ook zijn eigen hobby's uh, nog wel. En, maar ja, we hebben aan de bar is ook de keuken. Dus hij doet leuk de mensen, ja. entertainen, ondertussen koken. En... en is dat dus de, de manier waarop u het aanpakt? Heeft het ook te maken met een, een nieuwe generatie ten opzichte van, van uw oom? Dat u het anders doet? Heeft dat met een generatieverschil te maken? Nee, nou, ik denk dat we het eigenlijk een beetje hetzelfde doen. Alleen, ja, wij hebben geen kinderen. En uh, ja, wij doen het met z'n tweeën. Wij wonen ook boven de zaak. Ja. En het is gewoon gezelligheid. Het is onze huiskamer ook. We hebben priesters in opleiding die bij ons een wijntje komen drinken... en die zeggen... Ik ben hun biechtmoeder, ah, weet je wel. Ja, en ja, ja. en dan, ja, we hebben nog dat meer van. Elkaar, ja, ja, we hebben een paar van die vaste gasten op zaterdagmiddag. Wat hele lieve mensen zijn. En dat noem ik de hangouderen. En ja, dat zijn. En, en ja, we hebben nog meer. Op woensdagavond hebben we een vaste kliek, die komen een dag op eten. Dus maar, het is niet echt een zaak. Wat, nee, wat het, is gewoon zegt, dat, het moet je huiskamer zijn. Ja, en dat, dat lukt dus. En dat lukt. Komt er geen van alle uh, andere uh, neven en nichten, et cetera... komt er niet nog een nieuwe generatie aan? Ik denk het niet. Nee, nee ik heb één zoon van, mijn, van John, een oudsgeboer... die is dan leraar aan de hoge Hotelschool. En dat is het eigenlijk. Ja, ja, Joris, de zoon van mijn broer... die zit wel op de horecaopleiding opleiding. Ook. Hoek. Nou, maar dat is de laatste. En ik heb een nichtje, de dochter van mijn zus. Maar die zus. krijgt de kinderen en dan gaat het gewoon ja. verder, die vagels. Denkt u niet? Het ja. zou best kunnen, want het, is, het, het blijft gewoon een ontzettend leuk beroep. Ik heb er ook helemaal geen spijt van en ik kan uh, terugkijken op een uh, mooie tijd. Ja, blijft u werken nu, nog? Want... Ja, ik ben uh, nu al 70, maar... Uh, ik blijf gewoon, ik ben nog drie dagen in de week op de zaak. En ik geef nog les op een ROC en ik uh, doe nog wat paar dingen. Dus ik ja. ben en als van de ik, straat. En als ik zeg, nee, dat mag niet meer. U bent 70. klaar ermee? Nou, als ik het eerlijk mag zeggen, uh, ik ben ook wel klaar. 52 jaar is toch mooi? Zeker. Dus, dat wil zeggen dat, wanneer stopt u dan? Nou, ik blijf voorlopig nog anderhalf jaar doorgaan. Maar daarna... Ja, ik weet het niet. Mijn dokter heeft gezegd dat ik een ritme aan moet houden. Ja. <laughs> dat je zo lang gewerkt hebt, is, ja, ga, houd geen ritme aan en val je om. Dus blijf maar ritme aanhouden. Heel hartelijk dank. Graag gedaan. En succes met het ritme. Fijn. Ja. Leuk dat, uh, dat u er was. Ja, ook. En, uh, en nicht. Uh, Paul en uh, Pascal Vagel. En dit was dus onze laatste uh, aflevering in onze serie Gesprekken met twee generaties in dezelfde familie met hetzelfde vak. Ja, dit was hem de uitzending dus voor vandaag. Morgen is twee dingen er gewoon ook weer op uh, Radio 1 tussen 8 en half 9. Meer informatie over onze gasten op onze site dingen.nl En nu is het tijd voor BNN Today. Willemijn Veenhoven zit er helemaal klaar voor. Zeker. Wat brengt de maandagavond bij jou? Nou, onder andere hebben wij het over een uh, net opgerichte motorclub waar Holleder de vicevoorzitter van oh. is. Ja. Hoe dat zit uh, hoor je zo meteen ja. van onze misdaadjournalist. En uh, we hebben het over Erwin um, uh, Wenemars. Tenminste, niet over hem, maar met hem. Het is natuurlijk maandag en dan is hij er. En dan hebben we het uh, over Kim Polling vandaag. Dat is een uh, judoka die het waanzinnig... Goed doet en die heeft ADHD en daar weet Armen alles van. En het schijnt dat ze daardoor, mede daardoor, zo waanzinnig goed is. Nou, dat is allemaal interessant. interessant. Ja, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Ewa hier. Radio 1: Het NOS-journaal. Het sociaal leenstelsel voor studenten zal ertoe leiden dat er bijna 11.000 minder mensen gaan studeren. Dat blijkt uit een nieuwe doorrekening van het CPB. Met het leenstelsel wil het kabinet 1,2 miljard euro besparen... en het geld opnieuw investeren in het onderwijs. Minister Bussemaker laat het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoeken... welke groepen studenten zouden afvallen. IKEA haalt in vrijwel heel Europa alle Zweedse gehaktballetjes uit de schappen. In Tsjechië waren in de balletjes sporen van paardenvlees gevonden. Eerder zou alleen die partij uit de verkoop worden gehaald... maar IKEA stopt nu uit voorzorg toch met de verkoop van alle Zweedse gehaktballetjes.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 De PvdA wil dat de kleine basisscholen blijven bestaan. De Onderwijsraad vindt dat scholen met minder dan honderden leerlingen... geen bestaansrecht hebben, omdat ze relatief duur zijn... en onder de maat presteren. Volgens de PvdA is een kleine school in een kleine gemeenschap... van onschatbare waarde. Bovendien geven de getallen van de Onderwijsraad volgens de partij... een gemanipuleerd beeld van de werkelijkheid. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 25 februari, twee over half negen. Goedenavond. Willem Holleder zou vicevoorzitter zijn van een nieuwe motorclub, Samen met de leden van Satudara en de Hells Angels. Nou heb ik Holleder persoonlijk nog nooit op iets anders zien rijden dan op een scootertje. Volgens mij kan hij helemaal geen motor rijden. Maar goed, zometeen hoor je van onze misdaadjournalist Gerlof Leijstra hoe dat zit. En daar ben ik erg blij mee. Avonturier Ralf Tuin die is na negen gast. Die heeft in zijn eentje de Indische Oceaan overgeroeid en nog zo een paar oceanen bij elkaar. Geroeid. Geroeid, ja, geroeid. Ja, je hoort het goed, Robert ja. Meijer. Ja. Bijzonder, hè? Ja, vind ik wel. Ja, ja dat vind ik ook wel, ja. ja. Uh, Geel en al dus gewoon geroeid zonder motoren en zo. En zo meteen uh, vertelt hij waarom hij uh, bij de laatste poging gestrand is... en wat voor avonturen hij daar allemaal beleefd heeft. Naast mij, um, en dat zie je als je op de webcam klikt, radio1.nl... en dan zie je Roel Hermans. Roel, goedenavond. Dank je. En Roel uh, is gepromoveerd op een onderzoek... en dat is handig om te weten als je nu luistert... en je bent een vrouw en je wil afvallen. Toch? Daar nou, zitten nuttige tips bij misschien. Ja, er zitten nuttige tips bij. Dat was misschien niet helemaal de bedoeling van je, van je onderzoek, maar het is wel een mooi bijeffect. Het gaat over etende vrouwen. Klopt. Dus jij hebt je verpost met veel etende vrouwen de laatste tijd? Ja, ja niet bij ze aan tafel, maar lekker achter een one-way screen. Dus ik heb stiekem mee zitten kijken. Terwijl zij zaten te eten. Yes. Nou. Zijn er ook niet etende vrouwen dan? Die hebben we ook gezien. Ja, dat ja. ja. zit bij de allemaal waar. Ja. Nou, dus dat, uh, het is restaurantweek deze week. Uh, dat wordt weer heel veel bunkeren. Dus als je als vrouw denkt, ja, maar hoe blijf ik nou toch slank? Dan moet je vooral even blijven luisteren. Ja, Robert, mede, dat geldt misschien ook wel voor jou. Wat? Nou, weet ik niet. Dat je wel eens denkt. Hè? Met, ja, wat, dat, met wat minder zo. Of, dit is zo'n moment bijvoorbeeld nee. dat je denkt... Hè? Ik, nee, ik, ik zou het niet heel interesseerd kijken toen het, toen het over afvallen ging. Maar nee, ik staat het volgens mij niet op jou. De, vind je dat ik het nodig heb dan? Nee, ik, ik ben ook niet een niet-etende niet vrouw trouwens. Luc, die mag op. eerst. Oh, ik ben zo blij dat ik zo meteen uitstudio <laughs> Ja, Nieuws over het opstootje zo meteen in die tunnel. Verder heeft de inhuldiging van de Nieuwe Koning straks eind april eindelijk een motto... En dat thema is... Mijn droom voor ons land inspiratie voor onze koning. Nou, prachtig motto, is dat ook weer ja. gerold. En er is ook wat uh, aan de hand bij de visclub in Bijlen. Schokkend nieuws, zo meteen na negen uur hoor je daar meer over. Maar. Ik, ik dacht dat je even heel moeilijk keek. over je moet al afgegaan okay, nee, nee, Maar nee, dat was niet nee, zo. Nee, nee, nee. Robert Meder doet gewoon de sport. Goedenavond, goedenavond. goedenavond. goedenavond. de KNVB die baalt van de vechtwedstrijd. Van de vechtwedstrijd, prima. <laughs> van de vechtpartij die uh, Jermaine Lens gisteren veroorzaakte... in afloop van die wedstrijd uh, tussen Feyenoord en PSV. De KNVB is druk bezig met het terugbrengen van het onderling respect... op en rond de voetbalvelden en kon dit nieuws natuurlijk slecht gebruiken. Wordt manager competitiezaken Gijs de Jong. Ja, ik, ik, ik moet zeggen dat ik het heel erg vond. In de zin, uh, ik heb net een fantastische wedstrijd zitten kijken. En, dan, uh, uh, en ik had de tv al uitzet toen dit gebeurde, moet ik eerlijk bekennen. Uh, maar ja, dan is dit niet waar je op zit te wachten. En we willen graag dat mensen het hebben over de spanning in de competitie. Dat het uh, een, een afstand van twee, drie punten is tussen de top drie. Dat, we, dat het lijkt dat we weer op een spannend einde van de competitie afgaan. En daar moet het over gaan in Nederland. En niet over uh, wangedrag. De aanklager van de KNVB zal zich de komende dagen buigen over het incident. Lens wachtte na de verloren wedstrijd tegen Feyenoord Joris Matthijs op en trok hem aan zijn shirt. En daarop ontstond dus dat opstootje. PSV heeft Lens daarvoor bestraft. Alhoewel de club niet wil zeggen hoe hoog die geldboete is. De opbrengst overigens wordt naar een goed doel geschonken. En Lens zelf zegt spijt te hebben, of in ieder geval een beetje. Ik denk dat het een beetje te maken heeft met de manier waarop wij de wedstrijd verliezen. En uh, het, het kleine opstootje dat ik uh, hem toch nog even wou, uh, wou vragen hoe dat precies zat. Maar ik wil hem wat vertellen en Joris wil doorlopen. En dan pak ik hem vast zodat hij blijft staan. Dat is niet slim geweest. Lens wilde vandaag niet zeggen wat nou de aanleiding was voor zijn gedrag. En dan hokje Jesse Mayeu. Die is voor één jaar geschorst... wegens het overtreden van dopingregels. De oud-international, een speler van Pinoké gebruikte op een feestje cocaïne en MDMA. Dat is de werkzame stof in ecstasy. De restanten van die dolle nacht die kwamen aan het begin van dit seizoen... aan het licht bij een dopingtest. Pinoké, zijn club, heeft Mailleu ontslagen. Dat was hem. Dat was hem. Ik zal wat liever voor je zijn. Nee, je bent altijd heel lief oh, voor me. gelukkig. Geen weer helemaal niks. Kwaadig. Wil jij hem aankondigen? Laudanjans, bedoel je? Ja. Nee, doe jij maar. Laura Jansen, oh. Queen of Elba. Oh. Hmm. I cast out all of the blame. Keep your scarred heart, keep your pain. Laura Jansen Queen of Elba. Radio 1. BNN Today. No Surrender, zo heette de net opgerichte motorclub waar onder andere oudleden van Satudara en de Hell's Angels zich bij aangesloten hebben. En niemand minder dan Willem Holleder, die is de vicevoorzitter. Dat melden bronnen binnen de NOS. En Holleders-advocaat Stijn Franke die heeft het nieuws inmiddels bevestigd. Gerlof, lijstgeraam, en onderwereldkenner, goedenavond. Ja, van Elsevier zeg ik er even bij. Van Elsevier, ja, goedenavond. Ja, ja. Ja, nou, we u wel natuurlijk, dat zien we, al die foto's... dat Holleider op zo'n fijne scooter rijdt met zo'n windschermpje. Maar ik wist niet dat hij ook een motor rijdde. Ja, de laatste tijd reed hij op een, op een scootermotor. En ah. qua vermogen is dat een motor. Dus uh, hij, mag ook een hij mag officieel bij een motoclub. Hij mag officieel bij een motoclub. Dat heeft hij dus nu gedaan. Uh, ja. ja, want hij is vicevoorzitter van die nieuwe club No Surrender. Ja. Wat is dit voor een rare actie? Ja, zoals je het zegt, een rare actie. Zeer onverwacht. Het feit dat er ook ex hells Angels en ex-Satudara-leden bij zitten. Uh, terwijl die clubs elkaar de tent uitvechten in yeah. Duitsland. Uh, ja. En ook in Nederland, zou je kunnen zeggen, is een gewapende vrede. Dus dat is zeer opmerkelijk. Het tweede opmerkelijke is dat hij eind vorig jaar met Big Willem van Boksel heeft gesproken. Dat is de... Uh, ja, met pekken en veren uit de angels verwijderde. De uh, president, mm -hmm. die had een, uh, een bomaanslag op Holleder geheim gehouden voor zijn, uh, voor zijn mate van de angels. Daarom werd hij uit de angels gegooid? Uh, daarom werd hij uit ja. de angels gegooid. En ja, die schijnt ook toe te treden. Dus ja, dat is nogal een koep, kun je zeggen. Dus Holleder zit in een motorclub met iemand die hem voorheen naar het leven stond. Met daarin ook verschillende leden van motorclubs die elkaar nog steeds naar het leven staan. Dit heeft natuurlijk allemaal een reden, lijkt mij. Nou ja, wat je de laatste tijd zag. De Angels hebben geen clubhuis meer in Amsterdam. Ze hebben zelfs geen president, geen voorman. Dus hun positie is behoorlijk verzwakt. Dara groeit als kool... En wat ik, ja, wat ik heel opmerkelijk vind, is dat Holleder zich uh, nu officieel met een uh, motorclub uh, associeert. Dat hij zelfs in het bestuur gaat zitten. En ja, zoals gezegd, met Big Willem naar verluid. Um, en ja, dat is ook opmerkelijk, dat, dat ja. Big Willem eigenlijk een opgeheven vinger naar zijn oude mate van de Angels uh, uh, zet, zo maar, van nou, uh, ik ga weer Maar is dit een soort van koep van, van, van zo? Mm. Daar lijkt het wel op. En uh, het is uh, behoorlijk uh, achter de schermen gebeurd. Ik heb vanmiddag en vanavond een paar mensen gesproken die al op de hoogte waren. En er staan nu ook op I shoot people van Ferry de Kok. Dat is zeg maar de huisfotograaf van Holley. Er staan zelfs ook foto's van die bijeenkomst met uh, Big Willem in uh, Vinkerveen. Mm -hmm. Dus ja, ze hebben achter de schermen uh, hard gewerkt. Van, van Big Willem was bekend dat hij met Satu jongens uh, omging uit Beverwijk. Daar sport hij mee. Uh, maar dit had niemand verwacht. En ja, hoe dit, uh, of dit gaat leiden tot een bendeoorlog in, in Nederland. of juist vrede tussen beide partijen. Uh, dat, dat is natuurlijk uh, de grote vraag. Ja, maar dus spannend is het wel. Dus er is nu gewoon een derde grote club bij, want er zijn al meer dan ja. 100 leden, begrijp ik. Ja, en in één klap. En wat ik het interessante vind. Hij staat op die site van de NOS. Staat Big. Uh, of oh, niet Big Willem, maar kleine Willem, zullen we bijna zeggen. Uh, Willem Ollweger. Ja. Staat met de motorfest, maar daarop de patch. Uh, zoals dat dan heet. Uh, Amsterdam. Ik had verwacht dat, dat hij niet in Amsterdam zou opduiken. Want ja, um, iedereen kent hem. Uh, Amsterdam wil geen clubhuis voor de Angels. Ja, uh, dat, dat lijkt me lastig. Hè? Met een een dat is een procedure die je kunt voeren als je als gemeente geen mm -hmm. vergunning wil verstrekken, kun je het hem uh, verbieden. Maar ja, als zij in een woonhuis bijeenkomen zeggen, elke, elke week hebben we een borrel en er komen wat vrienden van de motorclub. dat kan niemand verbieden. Hè? Die vrijheid heb je volgens de, de grondwet. Ja. Maar ook dat is een uitdaging van en de Angels en de gemeente Amsterdam. Dus No Surrender is wat dat betreft wel een zeer passende uh, <laughs> ja. naam voor deze club. Dus nee, goed, waar het heen gaat, of ze nou een nieuw clubhuis in Amsterdam willen... of dat er gaat komen, is, is allemaal... Dat, dat hoor ik van binnenuit. Uh, ja. Zowel in Zundert in Brabant, waar een aantal ex-Satudana-leden vandaan komt. En in Amsterdam. Ja. Maar wat, uh, wat, wat vooral ja. natuurlijk een, een, ook een hele opvallende zet... Is, is, is dat dat Holleder dit doet. Dit lijkt me nou niet heel erg verstandig voor iemand die net uit de bak is. Net uit de bak, uh, een zware hartpatiënt. Hè. We kregen in 2006 na zijn uh, op een hartoperatie te horen dat hij hooguit nog vijf jaar te leven had. Nou, inmiddels zijn we zeven jaar verder. En meneer gaat op een motor uh, in, in uh, de motorwereld zich manifesteren. Uh, zeer opmerkelijk en, en belangrijk ook in de gaten te houden. Wie gaan er verder bij zitten? Zijn dat prominente figuren? Ik denk het wel, hè. Holleder was huisvriend van de Angels. Ja. Zeer gerespecteerd in die wereld. Dus ja, een, een enorme koep. Uh, ik lees hier nog net even dat in ieder geval ook sportschoolhouder Dick Vrij erbij zit. Um, nou, uh, bij die club. En dat is de man die, geloof ik, een maand geleden Holleder nog een gebroken kaak heeft geslagen. Iets, iets langer. Ja, in één klap uh, op een terrasje voor de joffers uh, uithaalde. En uh, de glazen kaak brak, zoals uh, mensen een beetje pestig zeiden. Uh. Holleder hield zich overigens goed. Die bleef, uh, bleef overeind. Maar had wel een gebroken kaak. Ook van Dick Vrij begrijp ik het niet. Iemand die in de sportwereld nog altijd gerespecteerd wordt. Tegelijkertijd wel vaak genoemd wordt in dossiers. Daar heb ik met Vrij ook wel eens een uh, aanvaring over gehad. Mm -hmm. Gelukkig uh, is mijn kaart nog heel. Maar ook dit is opmerkelijk. Jongens ja. die, die elkaar in het leven stonden. Hè, toch een, een, een harde klap uitdelen. En dan even later uh, samen met elkaar. Ja. Goed. Het, is, het is heel spannend. Dit is de top van, uh, ik moet niet hardop zeggen, onderwereld. Want dan uh, kan ik straks ook uh, mijn, uh, mijn eten door een Rietje... Uh, top meenemen de eerste zes weken. Maar... maar dat bedoel je wel. Ja, ja. Nee, dit, dit zijn natuurlijk. En van Olle, is het bekend. Ja. Hè, met een enorm strafblad. Dus ja, spectaculair nieuws. De top van de onderwereld, tussen aanhalingstekens, zit bij elkaar. Deezig voorzichtig. Zit bij elkaar in een motorclub. Ja. En ook ja. nog de verschillende motorclubs die elkaar naar het leven staan, zitten ook ja. weer bij elkaar. Het is een, een, een, een, een boeiend verhaal. We horen er vast nog meer wel van. Garlov Leijstra, dank je wel. Ja, graag ze is het nieuwe judo-fenomeen van Nederland. De 22-jarige Kim Polling. Straks na negenen dan praten Ermen Wendemars en ik met haar. Gaan we gelijk door. Eind deze week begint de restaurantweek weer. Dan uh, kan je weer voor, voor weinig helemaal volstoppen in de allerbeste restaurants. Maar dan is natuurlijk de vraag... hoe zorg ik dat ik niet enorm veel kilo's aankom? Want dat zou jammer zijn. Nou, gelukkig gedragswetenschapper Roel Hermans... van de Radboud Universiteit Nijmegen die heeft de tip... Ga uit eten, als vrouw dan tenminste met een slanke vriendin... zo eet je namelijk niet te veel. Hoi, ho, goedenavond. Hoi, goedenavond. Want dat blijkt uit jouw nette uitgevoerde promotieonderzoek... als ik ga eten met een slankere vriendin, dan blijf ik ook slank. En als zij dan ook nog eens weinig eet... dan ben jij ook geneigd om minder te gaan eten. Ja, ja want, want hoe werkt het? Ik zit tegenover haar aan een tafeltje in een restaurant... en, en, en ik denk, zo wil ik ook worden, zoals zij... Um, nou ja, samen eten met anderen gaat inderdaad gepaard met allerlei sociale normen en ideeën die je over elkaar hebt. En als zij slank is, dan geeft dat toch een beeld van hey, dat is een gedisciplineerde eter. En um, nou, dat kan jou ook allerlei ideeën geven over jouw eigen eetgedrag. En um, ja, je kan. bent geneigd om je gedrag aan te passen. Ja, ja, kan, maar jij hebt het onderzocht. Dat is dus hoe het gebeurt bij vrouwen? Ja, ja. ja. ja. En, dat, en wat zit daar dan voor een mechanisme achter? Um, nou, vooral het stigma zeg maar, uh, vermijden om als um, buitensporige eter gezien te worden. En dat is iets wat vrouwen dus niet willen. En uh, in deze maatschappij is slank zijn nog steeds superbelangrijk. Ja. Nou, hoe kun je dat bereiken? Door uh, minder te eten. Of gezond te eten. Ja. Dus um, vrouwen zijn heel erg bezig met uh, hun eetgedrag. Het klinkt ja. zo logisch. Uh, het klinkt ook ontzettend triest eigenlijk. Ja. Maar dit is dus, en jij hebt het wetenschappelijk bewezen. Ja. Dit is dus hoe het werkt. Het is eigenlijk afgunst, hè? Lijkt ja, mee. nou ja. Uh, zij is slank, dat wil ik ook. Ja, bijvoorbeeld, ja. En hoe werkt het dan uh, als ik uit eten ga met een hele dikke vrouw? Nou ja, daar komen de nuances. Als zij heel dik is, ja. dus zeg maar uh, obese dik. Dan is uh, de grootste kans dat je uh, gaat um, ja, afwijken van haar. Dat je ze uh, andere kant op kijkt. Want zo wil je absoluut niet worden. Dus je dus raakt überhaupt mijn... je bord eigenlijk niet meer aan. <lacht> en als ze ja? nou een heel klein beetje dikker is... dan kan het ook wel weer ideeën geven van... hé, hey, zij lust ook wel wat. Oh, dan kan ik het bij haar ook doen. Dus dan kan je weer mee eten. Dus het ligt okay, dus heel ingewikkeld. Wil ik als, wil ja. ik als vrouw uh, lekker slank worden... Moet ik of met een dunner iemand of ja, met een die... heel dik iemand uit ja, eten gaan? Ja, en... In ieder geval de, de vriendinnen die op jou lijken, vermijden. Want de vriendinnen die ongeveer even dik zijn als ik, of even dun? Die beïnvloeden elkaar het sterkste, ja. Ja, oké. Okay. Dus daar, wat voor effect krijg je dan? Nou ja, dan krijg je dus echt uh, die aanpassing die wij in het lab zien. Is als de vriendin veel gaat eten, dan gaat de andere vriendin ook mee eten. Eet die ander weinig, dan gaat de ander ook weinig eten. Dus je gaat omhoog of omlaag met je uh, eetpartner. Kortom, het komt erop neer, die vrouwen die jij hebt, hebt gezien. Want je hebt dit gezien achter ja. een, een one-way screen. Ja. Hè? ja, en met geheime camera's. Jij ja. zag ze eten, het komt erop neer. Uh, bijna in alle gevallen, wij willen graag slank blijven. Daar komt het op neer. Mm -hmm. en, en, wij, en wij passen ons aan aan degene met wie we eten. Ja. Ik, ik, ik heb een beetje bij mezelf zitten nagaan. Ik dacht, ja, ik zou kunnen dat ik het herken... maar misschien meer onbewust. Want mm -hmm. ik geloof wel dat het zo werkt als ik met vriendinnen uit eten ga. Dat we een beetje... ...onbewust uitchecken ja. wat we eten van ja. elkaar. Nou ja, en met... Werkt dat ook zo? Gaat het onbewust? Uh, ja, het, gaat, het grootste gedeelte gaat onbewust. En zeker uh, als je met vriendinnen eet, die ken je natuurlijk al wat langer. Dus dan wordt er bijvoorbeeld meer een afspraak gemaakt van... ...hé, hey, pakken we een toetje? En uh, er is misschien altijd wel iemand in de groep die dat toetje altijd pakt. Dus dan wordt het meer bewust, zeg maar, uh, besproken ook... En dat is iets, als je met een onbekend iemand eet... dan is dat wel minder. Dan gaat het echt onbewust. Dan is het gewoon kijken, stiekem. Want dat is hoe jij het ook uh, ja, hebt zoals ik het gedaan heb. Ja, hoe met dan, onbekende hoe mensen. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Nou, we hebben uh, vrouwen uitgenodigd in ons lab. En die hebben we uh, samengezet met een actrice... En die actrice hadden we dan instructies gegeven om veel te eten, weinig te eten, niets te eten. Van bijvoorbeeld M&M's of worteltjes of uh, boerenkool. En dan gingen we kijken wat er gebeurde met, uh, ja, met het eten van, um, van de proefpersoon. En daar zagen we dus heel onbewust dat die vrouwen meer of minder gingen eten als uh, de actrice dat deed. Hebben mannen dit nou ook of, de, of doen die niet aan dit soort idioterie? Nou, mannen hebben het ook, maar wel echt veel minder. Ja, bij, zing, bij vrouwen is onder elke omstandigheden passen ze zich aan. Ja. Maar uh, mannen die zijn er toch minder mee bezig en uh, doen het ook veel minder Volgens vaak. Volgens mij doen mannen het veel meer met drinken. Ja, met drinken die zijn mannen... Of, ja. Jij nog zes bier, dan ik ook ja, zes bier. Ja, en inderdaad in de gaten houden hoe snel de ander drinkt. Want je moet wel op tijd klaar zijn, want anders heb je weer een nieuw biertje. Dus daar is het inderdaad heel erg dat mannen elkaar in de gaten houden. En dat heeft een collega van mij ook gevonden. En ik vind dat bij vrouwen. Dus dat ze op M&M nauwkeurig bijna weten hoeveel die actrice heeft gegeten. En dat is, ja, vind ik fantastisch om te zien. Is dit nou een soort, eigenlijk, heb jij de, de, de perfecte afvalmethode ontdekt? Ik bedoel, Als je als, je als vrouw slank wil worden, ga je in godsnaam met een dunne vrouw eten. Of met een hele obese dikke? Mm, nou, Als ik de perfecte uh, afslankmethode had ontdekt. Dan had ik hier nu niet gezeten en niet als wetenschapper. Maar ik kan wel wat tips geven. Ja. Dus, dus dat het goed is om op je omgeving uh, te letten uh, als je aan het eten bent. Want je eet nooit alleen. En mijn onderzoek toont echt aan dat met wie je eet, die beïnvloedt jou. Dus uh, kijk uit aan tafel. Kijk uit met wie je eet. Goed. Het is uh, eind van de week restaurantweek. Dus kijk uit met wie je eet. Ga lekker in. Een Gruwelijk dun of een gruwelijk dikke dame aan tafel zitten. Alles komt goed. Zegt Roel Hermans van de Radboud Universiteit. Dank je wel. Graag gedaan. was letting go not taking part was the heart Play hoor je met the hardest part. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today, Ralf Tuin moest groeien met de riemen die hij had. Vanavond komt Ralf Tuin langs. Dat is die man met de roeiboot, toch? Ja, de roeiman. Leuk. Hij is avonturier van beroep. Wat houdt dat in dan? Hij heeft alle oceanen bedwongen, behalve de Indische Oceaan. Maar hoe is dit een beroep? Ja, dat weet ik ook niet. Doet hij verder nog iets? Uh, ja, hij uh, zit in de psychiatrische zorg. Patiënt. <laughs> nou ja, je zou bijna zeggen: van wel als je met een roeibootje over de hele wereld gaat varen. Nou, of misschien moet hij gewoon zijn hoofd leegmaken en al die frustraties loslaten. Dat kan ook. Dat doet hij dan wel lang over. Zou je durven <laughs> met een roeibootje over de oceaan? Ja, ik begrijp echt niet waarom je dat zou. Doen. Nee, ik ook niet. Maar zou jij het durven? ja, nee, ik zou nog eens de een Noordzee over durven. Het lijkt me ook zo saai. Het lijkt me echt, echt heel erg ja. saai. Heb je wel eens gekakt in de zee? Nee. Jouder? Wie is er niet nou in de zee? Ja, ik heb wel eens gedaan. Gedver. Wat er gebeurt is, als je <laughs> gaat kakken, dan moet je heel erg uitkijken, want hij drijft omhoog. <laughs> dus je hebt hem zelf in je oksel zitten als je niet <laughs> uitkijkt. Eeuw. Nou, zo meteen dus, uh, is hij wel hier te gast, uh, Ralf Tuin, En we gaan hem hele andere dingen vragen. Nou, ik zou het ook even dubbelchecken bij hem. Luc, <laughs> we gaan ook iets doen, namelijk ja. een quiz. Hier. Ja, een klein quizje no. over voetbal. Doe even mee hier in de studio. Je hoort het gesprek tussen Jermaine Lens en Joris Matijse. En wat zeggen ze hier? Luister even. naar. Zeggen ze hier, nou moet je luisteren, jongens. De manier waarop jij mij in het veld benaderde, vond ik echt buitengewoon respectloos. Ik zou het erg op prijs stellen wanneer jij mij de volgende keer met iets meer EGA zou benaderen. B. Jameen, ik vind je normaal gesproken een aardige knaap, maar hier zit je toch echt naast. Ik ben in het veld een aantal keer op ruwe wijze aangegaan. daar wil ik toch echt wel mijn excuses voor aanbieden. Maar laten we eerlijk zijn, in deze tak van sport moet ik nog eenmaal ingrijpen wanneer jij in onze verdediging wil penetreren. Of C, jongens, probeer het alsjeblieft een beetje rustig te houden. Dit is al een oud stadion. want het gestamp is niet goed voor de fundering. En daarnaast is het aan te raden elkaar de hand te schudden en bijna <lacht> een douche te nemen om even te koelen. Ah. Of D, allemaal door elkaar. Nou, nou ik zeg A. A. Ik dacht C. Ik dacht B. B. Nou, laten we even luisteren naar het antwoord. B. Het is uiteindelijk D, allemaal door elkaar. Oh. Ja. Ja, ja. Ja, Goede conversatie. Ja, ja, goed gesprek. Ja. Uh, meer zo meteen na 9 uur, Willemijn. Ja, leuk. Denk dus je je en Erben is er natuurlijk. Ja. En over, we hebben het, Erben, over Kim Polling. Over Kim Polling. Dat is dat een, een fenomeen, hè? Een enorm fenomeen. Het nieuwe grote judoka-talent. 22. 22. ADHD. De nieuwe Edith Bos. Dru drukvrouwtje. Drukvrouwtje. En, ja. dat, en, en, en haar, haar kracht komt een beetje daardoor. Dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel topsporters die kracht hebben vanuit en